De beurzen op Wall Street zijn, net als die in Europa, fors omhoog gegaan. De Dow Jones-index sloot met een winst van 2,5 op 11.414 punten. Beleggers waren opgelucht over de uitspraak van het Duitse constitutionele hof... dat instemde met Duitse steun aan noodleidende Eurolanden. Ook waren er gunstige macrocijfers over de Duitse en de Amerikaanse economie. Eerder op de dag waren de Europese beurzen met forse winsten gesloten. De AIX in Amsterdam ging 2,8 omhoog en de beurs in Frankfurt zelfs 4,1 De Italiaanse Senaat heeft ingestemd met ingrijpende bezuinigingen. Zal de komende drie jaar meer dan 54 miljard euro worden bezuinigd. Daarmee moeten de internationale financiële markten worden gerustgesteld. Het kabinetsplan moet nog naar het Italiaanse lagerhuis.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 Ik leek mij nou zo mooi beginnen. Dat we, dat we niet gaan praten over kunst, maar dat iemand het gewoon laat horen. Karsu Dungmetz. Ga lekker zitten. Oh, het is gewoon op anderhalve meter afstand van mij. Bars jij los in een Turks muziekje. Wat was ja. het? Uh, het is een nummer van Sezen um, Aksu. hem heet het. En ja, Ik vind het zo mooi. En uh, ooit heeft uh, iemand mij dat... Uh, voorgesteld, zeg maar dat moet je echt zingen. En is, veel, veel mensen zeggen vaker, dat nummer moet je doen, dat nummer moet je doen. En dat nummer kende ik al, dit nummer. En toen dacht ik, ja, dat is wel heel erg mooi. Ja, maar het is ook zo dichtbij. Ik heb echt het kippenvel op mijn armen staan. Dus dat, is, dat past echt heel goed bij je. En wat zullen we doen? Dat jij daar de rest van het uur gaat spelen? Of gaan we echt praten met elkaar? We gaan ook praten. Ik, wil ook wel, ik kan ook wel uh, lekker kletsen. Oké. Okay. Yeah. Zullen we dat eerst, wat, wat Helco Spans had hier gisteren. Okay. En die heeft een vraag voor jou achtergelaten op het antwoordapparaat.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 En wie weet erom te inderdaad wel van. Ik zou zeggen, maak er een mooi gesprek van samen. En Harm, geniet van haar optreden. Ik ben stiekem gewoon heel jaloers op je. Geniet ervan. Ja, ik weet hem wel, hoor. Ja, weet je meteen al? Ja, tuurlijk. Wat dan? Uh, concertgebouw in Amsterdam. En dan de grote zaal, want ja, ik heb er wel eens gestaan... maar niet met mijn eigen programma. Dus het lijkt me nou zo vet. Met met, met pro-cast, heb ik ook al een keer mee gespeeld. Mm -hmm. En uh, dan een hele show. En dan nog mijn eigen bandleden erbij. Dan in... In het Eigenlijk de mooiste zaal van de wereld qua ja, akoestiek. Vind ik wel. Dan sta ja. je daar. droom je daar wel eens van? Echt? Ja, serieus. Oh, je weet het moment altijd dat ze van de trap aflopen? Ja. In mijn droom, daar kijk ik zo mooi vanaf in een rode jurk met een hele sleep. In mijn nachtmerrie, struikel ik naar beneden. Met alle veel stokken in mijn haar. <laughs> ik, heb daar, ik ben daar één keer vanaf gekomen voor, voor een uh, evenement. En, ja, echt? Het is een hele lange trap. Ja, hè? En ik liep samen met. Uh, hoe heet hij? Met Jacques D'Ancona. Dus toen leek het nog Kilim. langer. Oh. Ik wil, ik wil beg beginnen bij het begin. Even. Okay. Hoe, is, hoe is het allemaal begonnen? Um, in mijn vader's restaurant, Kilim in de Pijp. Mm -hmm. En um, ik speelde af en toe uh, wat, wat nummertjes. Er stond een pianola. Die is nu in het pianola museum trouwens. En um, klanten vonden het leuk. Hoe en... oud was je toen, toen dat begon? 15, 16. Maar ik wil eigenlijk even helemaal terug. Nou, toen je oh. nou, een, een jaar of twee was of zo, drie. Aha, ja. Leuk dat je het vraagt, want um, ik heb gisteren heel veel filmpjes gekregen van toen ik heel klein was en ik zit alleen maar te dansen. Ik kan nu helemaal niet dansen, maar het bleek dus dat ik wel gevoel voor ritme had, want op zich kan ik de ritme wel goed houden, al op mijn tweede. En toen ben ik op mijn zesde op muziekles gegaan uh, dansen op muziek. Op mijn zevende heb ik gekozen voor de piano. En zo ben ik begonnen met pianoles, klassiek eerst. Maar je moest dus filmpjes kijken om te kijken hoe je als kind was. Kan je nog een moment herinneren? Ik was bijvoorbeeld heel druk als kind. Dat is mm -hmm. eigenlijk nooit meer overgegaan. Ik wil dus net zeggen. En, en was jij bijvoorbeeld een heel muzikaal kind? Ja, ik, ja, ik kan me heel vaak... Ik kan me ook gewoon herinneren dat ik, uh, dat mijn moeder van de maandag, maar van die lapjes kocht. Van die stofjes met mooie printjes, er van rozen en bloemen en zo. En die deden we dan met meerdere nichtjes en mijn zusje om onze heupen. En dan uh, gingen we bijp dansen, ja, ja. concerten geven voor de familie. En, en uh, mijn zusje, die was heel lenig, die ging nog trucjes doen. dat was altijd heel gezellig. En het optreden, die behoefte zat er altijd in. Blijkbaar, ja. Ja, ja niet zegt hè? Ja. En Hoe kwam het dan dat je geen, geen beroemde buikdanser is geworden, maar toch een zanger is? Nee, dat, ik, dat is niks voor mij. Nee, dat is, ja, dat is toch wat in een andere context. Nee, wat ik nu dus veel serieuzer. Je uh, hey, bent denk... in Nederland opgegroeid. Had. Ja. Kinderen voor kinderen. Je had allemaal van die beide oh, handen kinderkwoordjes. Wanneer kwam dat moment dat jij dacht, ik ga zingen, ik kan dat gewoon. Um, ja. Pas toen ik 15 was. 14, 15. Want um, we hadden ook podium op school. En toen was er een vrouw. En die, werd, die, die was dan de tweede beste zangeres van Nederland. En toen was ik zo brutaal om te denken. Weet je wat wie dat was? Ja, maar ik ken haar naam niet. Ik weet wel hoe ze eruit ziet nog. Dat was echt een griep, gewoon in mijn, in mijn harde, op mijn hart Klassieke schijf. zangeres? Nee, of... nee. Nee, dat was, was echt gewoon zangeres van een aantal bekende zangers. in Marga Bult of zo, zoiets. Nee, nee. Okay. Nee, ik, nee. Mm -hmm. en, um, en toen was ik zo brutaal om dus te denken van, nou, dat kan ik beter. En ik had, dat jaar had ik ook meegedaan met Chopin. Na, nou, ik ben niet met mijn podium afgerend. Met Chopin, wat bedoel je daarmee? Mijn Nocturne, dat had ik toen gespeeld. Als klassieke pianist? Ja, en dat was op podium, dus je mocht doen wat je wilde. Ja, ja. ja. En toen uh, hadden we het wegrennen van het podium. Mijn, mijn moeder was de enige die we zat, een beetje tot de klappen in de zaal. En um, jaar erop dacht ik: weet je, ik doe gewoon mee en ik ga zingen. En dat doe ik erbij. Dus ik inschrijven op uh, instrumentaal, weet je, van die categorieën. En ik won ineens. Ik was nummer één met vocaal. En ik vond zo stom. Ik dacht: hallo, ik heb zoveel jaren geoefend op mijn piano en mijn pianolessen. Ja. En win ik zo'n vocaal. Ik doe alleen onder de douche, weet je wel. Ja, ja, ja. Ik wil winnen met de piano, ja! maar dat ging niet. Ja, en toen na de hand werd ik gevraagd door bijvoorbeeld kunstbende, die heeft me ook heel erg gemotiveerd om uh, met hun mee te doen. Daar won ik prijzen, ook allemaal vocaal. Ik dacht, wat slaat het nou op, man? Toen dacht ik. Nou, zou het toch dat, dat ik een beetje kan zingen. Langzaam wende je aan het idee. Ja, lang, heel langzaam. Ja, echt zeker twee, drie jaar geduurd voordat ik zo, sowieso mezelf daarmee serieus nam. Ja. En toen het restaurant van je vader optredens. Ja. En dat langzaam. verhaal hebben de meeste mensen wel eens vaker gehoord, denk ik. Ja. En toen uh, ging het van of verder. Precies. Nou, noem je jezelf gek genoeg. Dat, dat, als, ik, als ik dingen over jou lees, staat er echt bijna altijd een van de inspiratiebronnen is Chopin. Hoe komt dat? Nou, er is zo'n een, een, een emotie in die in de Vooral in Nocturnus. Oh, ik kan er zo... Ik heb, vandaag had ik een persconferentie en een goede vriend Steven van mij... Die, die speelde weer een stuk en ik kon echt weg. Echt, Ik vergat alles om me heen. Nocturne nummer 1 is echt het mooist, vind ik. Hè? Nou, ik vind ik, ik zo denk, ik, mooi. Ja, dat is heel mooi, maar ik, ik weet niet meer wat hij speelde. Ja, nee. Maar dat, dat heb jij als kind meegenomen? Dat is ja, een, ja. Dan staat er altijd als tweede ook de Turkse muziek van de Zwarte Zee met name... Is een inspiratiebron. Ja, maar dat kwam ook heel veel later hoor. Ja, maar dat heb jij bij elkaar gepropt. Ja. Wat ik nou zo'n leuk idee vond. Als jij nou even weer bij okay. je piano gaat zitten. Dan wil ik eigenlijk eerst even kijken hoe het klinkt als Carso Dunmets een stukje Chopin speelt. Oké, okay. en, en alleen Chopin? Ja, even kijken. Wat okay. dat, dat vind ik al zo onvoorstelbaar. Dat kunnen echt alleen mensen die de hele dag Chopin repeteren. <laughs> ja. Oké. Okay. er bijna niet doorheen te praten, het is zo mooi. Oh. Ja, het is echt heel erg Chopin. Ja, mooi, ja maar dat, dat <laughs> heb je dus in je. Ja, ja als ik, ik, ik, ik merk altijd al aan mezelf als ik klassiek begin te spelen. Dan ga ik ineens weer rechtop zitten. En, en, je kijkt al serieus? Ja. Heel ja. ingekeerd? En op het moment dat ik, dat ik jazz ga, dan ga ik echt half van mijn stoel afzitten, mm -hmm. Met mijn benen hangen zo ja. en zo bengelend eronder. En heel brutaal zitten zo. Totaal en ik, anders. Ja. En nou een stukje Zwarte Zee Turkse muziek. Hoe, hoe klinkt dat? Um, wil je ook die overgang horen of niet? Nou, dat wil ik eigenlijk daarna pas. Dat je dan okay. alles bij elkaar propt in wat, wat Karsu dan okay. maakt voor muziek. is ja. heb je natuurlijk dat ik zeg dat die twee dingen hebben echt niks met elkaar te maken. Nee ja? Behalve dat het muziek is en mooi is. Oké, okay, luister. Ja. Ja. Dit shoppen. is Hoor het, ja? En, en dan zijn er vast nog veel meer invloeden? Uh, ja, op een gegeven moment krijgen we uh, jazz erbij. Ja. En dan, uh, dan komt de drummer er meestal in. En dan mm -hmm. krijg je. Um... <middels> We hebben heel verwarrend. Als je je bent 21, ja. nou, je doet het een paar jaar, maar nog niet zo gek lang, mm -hmm. dan, dan heb je al die invloeden die jou bestoken en dan zit je daar in je eentje achter de piano. Wat, hoe, wat komt er dan uit? Hoe werkt dat? Hoe het werkt. Ja, je wilt je wilt het. Weet je, ik vind alles ook zelf zo mooi, hoe jij het ook beschrijft. En dan, dan denk ik van, nou, ik wil dat mensen dat ook horen en en en. Uh, uh, uh, Zoals mijn drummer vandaag ook zei, muziek is één taal. Mm -hmm. je, je spreekt het of je spreekt het niet. En op het moment dat verschillende talen, muziektalen dan bij elkaar komen, niets moois bestaat er. En je, bent, je wordt creatief, je bent bezig als muzikant. Ik kan me zo je goed was? voorstellen dat er dan zo'n, zo als je dat allemaal achter elkaar ontdekt, dat er zo'n wereld van stijlen op je afkomt, dat je daar dan helemaal in vastloopt, dat je denkt, ja, ik wil alles tegelijk en dat je het dan niet meer weet. Hoe, nou, ki hoe kies jij? Um, er zit wel wat in. Mijn, mijn grootste probleem, ja of ook weer niet, is dat ik heel veel stijlen wil laten horen. Het gaat echt nu van reggae in uh, tijdens mijn concert, van zo'n beat, weet je, ook mijn turfmuziek dan, uh -huh. Uh -huh. naar um, Ladino, dat joodse muziek. We gaan weer over naar Salsa Prachtig. bijvoorbeeld. Ja. En um, voor de meeste mensen is het dan uh, meestal is het dan wel een lijn in te trekken. Ja, dat is er. want het grootste main thing is nu gewoon jazz. Dat is Met een dikke lijn zit het erin. En daaromheen proberen we uh, hele mooie andere invloeden te brengen. En dat is hartstikke leuk. En hoe komt het dan dat de jazz het toch wint? Want je hebt zoveel zangeressen. Je bent ongelooflijk vaak vergeleken met Nora Jones. He, dat dat ja, komt je de strot uit ook, geloof ik. Ja. Ja, wat is daar niet goed aan in je vergelijking? Nou, um, ooit is het begonnen, toen ik rond de 17 was. Mm -hmm. Ik was net terug uit New York. Ooit, het is vier jaar geleden, maar... Ja, maar voor mij is dat... Uh, dat klinkt al heel lang. Ja, één ja. vijfde van mijn leven is best mm -hmm. wel lang geleden. Ja, dat is waar. En Matthijs van Nieuwerkerk zei bij de Wereldrijd door. Toen dacht ik, nou, wat leuk, weet je, wat een eer. En ik begrijp het ook wel. Want mensen, um, als ze je niet kennen, dan hebben ze al een beeld je, Jazz, een beetje hetzelfde haar, misschien een beetje hetzelfde eruit Achter ja. de piano. Mm -hmm. En um, maar op een gegeven moment, om, toen ik mezelf heel erg begon te ontwikkelen... en andere dingen liet horen dat ik toen speelde bij Matthijs... dacht ik van, ik ben totaal anders dan zij. ja. Dus, nu, dus ook natuurlijk, nu als je ik, aan het ontwikkelen bent, wil je ook niet echt lijken op iemand anders... dan ben je niet meer uniek. Precies. Ja, ik, ik, Het erge is dat ik sinds die aflevering echt nooit meer haar muziek heb geluisterd... omdat ik totaal me van haar wilde distancieren. Nou, is, misschien lijkt je er dan per ongeluk heel erg op, omdat je het niet meer weet. Nee, ik ken het wel. Okay. Welke muziek, los van die jij zelf doet, ja. gaat nou bij jou recht je hart in? Ik heb, ik heb oh, Van heel veel dingen hou ik. Ja. Maar Simon Garfunkel bijvoorbeeld is voor mij... De, de muziek die mijn hele leven weer terugkomt de teksten vind ik heel erg mooi de muziek vind ik dat grijpt me altijd heel erg aan dus dat is de muziek die echt bij mij hoort ja. wat, wat hoort nou echt bij jou ook al kan je het zelf misschien niet of doe je um, andere dingen uh, als je qua stijl ja er zijn zoveel stijlen maar als ik een aantal uh, gewoon een artiesten muzikant, je zegt, ik ja die hoor artiesten kan noemen ja. um, Jaspi Levy zij is echt mijn bijna nummer één dan heb je Boeke zij maakt uh, Spaanse uh, Spaans muziek met ook jazz, invloeden. Mm -hmm. En uh, Marisa, de Fado zangeres Die uh, ken ik, ja. Ja, die, die vrouw, weet je wel. die, die poof, Ik ben alle drie van hen naar een voorstelling geweest. In dat alle zijn allemaal drie... sterke vrouwen. Dus. Ja, jongen. Ik dacht van, wauw. Hoort dat er ook een beetje bij? Dat je als, als Turkse en Nederlandse ja, aan het ontwikkelen bent. Je kan heel veel. Uh -huh. Dat je ook wil laten zien dat wat er ook gebeurt dat jij een sterke vrouw bent. Ja, ik... ik nou... Ik ben nu 21, dus heel vaak heb je, uh, dan kom ik bijna huppelen op het podium op. En dan, en dan vinden mensen me eerder schattig. Maar op een meisje is... van 11, zo, <laughs> <Ja>. gezellig zo. <laughs> en, maar ik denk op momenten, moment hè, Harm, luister, als ik dan 40 ben of zo, 50, ja. ik heb echt dingen meegemaakt en zo, dan kom ik op het podium op. En dan zing je me toch zo'n krachtig nummer en dan, dan zie je dat ik echt heb geleden, weet je wel met zo'n puik in mijn mond, een whisky erbij. Oh, oké. Okay, mijn moeder ja. kijkt me een beetje gek. IJzer en het lachen. Dat is jouw beeld van mensen die 50 zijn? Zo'n puik nee, nee, in de bekken, Nee, nee, nee. Als ik 50 mm. ben, je weet maar nooit. Ik ben 50, dat weet je. Oh, Zojuist zo geworden. Mm. Oh, ik ah, nee, niet meer. dus, <laughs> nou ja, een maand geleden. Maar okay. dat zijn, zijn jouw jou, jou grote sterke voorbeelden. Ja. Als je dan dat nu koppelt naar wie. Carso nu geworden is ondertussen. Je bent ja. natuurlijk volop in ontwikkeling. Mm -hmm. Waar gaat jouw muziek op dit moment over? Je schrijft alles zelf, je componeert het, je arrangeert ja. het. Um, mijn muziek ging, um, laat ik eerst zeggen, drie jaar geleden verzon ik allemaal verhalen. Omdat ik mijn leven dacht van, nou, dat is niet boeiend genoeg. Nu vind ik het wel best wel boeiend. Want ik maak hele leuke dingen mee. Uh, ik heb bijvoorbeeld een, al een vriend, drie jaar, in hartstikke verliefd. En, en dat, dat, daar komen hele leuke nummers uit. Niet commercieel, hè? Een um... zelfstandige jonge vrouw van 21 die moet gewoon nog wel het uh, zoem zijn voor alle leuke mannelijke <laughs> nou, kijkertjes. Ja, ik, ik, nou, de, de, die dingen die ik dus ik heb, ik heb best wel ook een grof nummer erbij. Een um, beetje um, uh, met een scherp randje. En, um, maar dat maakt het voor mij ook spannend, omdat ik gewoon kan experimenteren op de ideeën en ervaringen die ik heb. Ik vind het een heel mooi moment om heel even te zeggen: laat me horen dat scherpe randje. Oké. Okay. Oh jee. Pleasure is all mine with your hand around my waist. The feeling down my spine is more than I can take. You're not a little boy anymore. Whistle in my ear so I can blush some cheeks for you. Share your cigarettes and I will light them up for you. I'm not a little girl anymore. Kiss me on the neck just like winter snow. Move me like the sea that has no ending at all. Play my strings on the Miss Sarah's lover, I'm on the cover. I will hide you tonight. Sparkling sulfur, melting butter. personal double bass. Touch me soft like I'm a harp for a day. Play my strings on the floor. Mm, like my piano, you were dressed in a suit. If you sound like it, then I'ma do anything for you. I'll play my strings on the floor. While my curls go to straight, my arms reach out for free. Never minding the sound, cause your heartbeat is for me. Oh, oh, oh, I'll open all your locked doors, Always buh, lover, I'm undercover. I lijken mijn hoofd op. Het eerste is dat jij, jij speelt uh, nou, anderhalve meter bij mij vandaan mm -hmm. en dan zie ik uh, aan de andere kant van de studio deur zie ik jouw moeder zitten en oh dat is ook je manager tegenwoordig. Yeah. En dan zeg je ja ik heb ook nummers die gaan nu over mijn vriendje en uh, die hebben scherpe randjes en dat gaat over lichaamsrondingen uh, en <laughs> wat je allemaal met elkaar kan uitspoken en dan zit op de achtergrond Sst, gewoon je moeder te kijken. Sst, hoe is dat? Ik durf haar niet aan te kijken nu. Ja, maar je weet wel dat ze er zit. Ze kijkt, ze dus je kijkt uh, af en toe van, nou, hoort allemaal niet, maar het is vast goed voor oh, is het de ontwikkeling. stuk, zie ik nu. <laughs> ja, ach. Maar hoe, hoe werkt dat? Nee, ik bedoel, ik, ik heb het heel leuk uh, met mijn vriend, maar ik ben heel erg netjes. Maar het, dit, ik bedoel, um, uh, van wat ik zei ja, maar maar jij, drie jaar geleden. Je hoeft voor mij niet netjes te zijn met je vriend, maar je moeder is je manager. Hoe, hoe werkt ja. dat? Nee, maar bedoel je over invloeden op mijn muziek bijvoorbeeld? Nou, of dat, dat je af en toe denkt. Kan ik het wel zeggen? Want mijn moeder is erbij. Nee, maar ik bedoel, dit. Um, zulke dingen. Ik bedoel, ik geloof me al die dingen, weet je, met de zee en et cetera, et cetera. Ik bedoel, dus dan, omdat ik ook muzikant ben, en kan ik heel veel inspiratie uitdoen uit dingen die ik gewoon zie. Ik bedoel, dit is absoluut niet gebaseerd op. Uh, mijn bijwijze van ervaringen. Maar mm. omdat ik de liefde kan ervaren, zeg maar, omdat ik die al heb. Yeah. En dat kan combineren met mijn uh, met gewoon. zeg ik, ideeën en zo. Kan je erover uh, door fantaseren. kan je erop aan ja. In... fantaseren, wat uh -huh. jij zei. En dan komt er zo'n heel erg leuke. Uh... Ik het anders vragen. Ja. Uh, zijn er dingen die je nu bewust niet opschrijft omdat je moeder je manager is? Nee. En je nee, zegt van heb, nou, dat bespaar ik mijn moeder. Nummers. Nee, ik heb hele heftige nummers. Het gaat over een heel jong meisje die, uh, die dan maar, uh, weet je, die bij wijze van ziek is. En die zegt nou, weet je, laat mij maar doodgaan. En dan... Weet je, dat bespaar ik jou. En, en dat is een heel, heel nummer. En mijn mm. moeder zegt dan nou wel eens: Kind, ja, moet dat nou? Weet je, je bent pas 19. En je zingt al over de dood en over. Uh, ja, weet je. En, en het kan best wel heftig zijn. Um, maar ik zeg: Ja, mam, laat me. Want ik ben de artiest. Ik ben de, de kunstenares. eigenlijk. En mm. dit is gewoon mijn werk. Ja. En hoe, hoe werkt dat dan? Je zei drie jaar geleden, vond ik mezelf niet boeiend genoeg. Toen verzond ik van alles. Ja. En nu wel. Dan gaat het over de liefde. Het gaat over doodgaan. Dingen uit je eigen persoonlijke kring, denk ik. Kom je tegen of je, je hoort erover. Of je ziet het. Gaat het nog verder? Waar maak je je boos over in het leven? Waar ik me boos over maak? Ja, als ik, als, dan ga ik te veel de politiek in en, en dat soort dingen. Maar, kan, um, je moeder het, heeft een zei, politieke carrière gehad een beetje. Hè? Ja, zeker. Oh, ik wilde zelf vroeger ook de politiek. Het was nooit mijn plan om muzikant überhaupt te worden. Ik, nee. bedoel, ik dacht, ik neem een... Sorry voor alle muzikanten die nu luisteren. Ik neem een normale baan, weet ja. je. Ik ga niet... Uh, nee, maar ik kan, kan me voorstellen dat je dan gaat ineens zo. gaat zingen over... hoe de planeet, uh, hoe het milieu uh, vernacheld ja, wordt. Of andere dingen. Later. Maar... misschien later. Misschien later. Dat heb... gebeurt nu nog niet. Nee, ik, ik heb... Um, het, het, het, het gaat niet dat ik, dat ik echt zeg over koetjes en kalfjes of zo. Het, het is serieus. Um, maar het ook allemaal met een grote knipoog. Mm -hmm. Snap je? Ja, dat wil ook echt nog... Ik ben 21 en ik zoek er nog een beetje. ja. Over de grote thema's ja. die komen langzaam. Ja, precies. Als ik 50 ben. Ja, maar het, bijvoorbeeld wat ik ook bedoel van de ervaring. Ik bedoel, ik ben net twee maanden geleden terug uit New York. Mm -hmm. En uh, ik was naar de Blue Note gegaan. 4 juli, 4th of July. En een aantal vrienden stonden voor mij daar te spelen. En ik weet nog van toen ik 17 was, dat ze me stiekem meenamen. Ik was te jong. Van die jazzbars. En uh, sluitingstijd, Blue Note. En uh, allemaal koptiltjes daar, half op het podium. En toen, uh, al die jongens komen uit New Orleans. En toen zei ze toch eens gaan jammen. En zal ik je een stukje laten horen wat er toen bij mij uitkwam? Dat weet je gewoon nog? Ja, dat weet ja, ik. Is... Oh, ja, stoer. Oké. Okay. Maar dan mag je daarna niet mijn moeder aan kijken, hoor. Nee, okay. kan bijna niet anders, maar ik, ik ga het proberen. Okay. Ze lopen nu gillend de studio uit. Ga je gang. Oh Oké. Okay. help my boy. Your friend is back in town. I hope he won't smell my sheets. I hope he don't want to meet. Oh, Lord, he will call me tonight to ask me out to his favorite boy. Well, I can use a drink. What should I do? Ik maak me zo af. Snel af. Kom eens even weer in je stoel zitten. Okay. Want, je zegt nu weer... Ik, ik was net terug in New York. Ik ben aan het zoeken waar het, waar het heen moet. Uh, Oeh, dat, dat is een beetje een, ja, een, een schommelstoel. Schommel, maar het is wel heel gezellig. Um, die enorme verwachting over jou, hè? Mm -hmm. de, de, als, ik, als ik je... je daarmee vandaag ook je, je theatertour begint. Eigenlijk, vandaag. En... Wat ik ook opsla over jou... toen je 17 was speelde je in de Carnegie Hall... nog eerder geloof ik, onvoorstelbaar ja, jong was je. Ja, ja. Uh, nou, de, de, Op andere plekken in het buitenland heb je gespeeld. Het is één en al verwachtingen rond jou. Hoe ga je om met die druk? Um, wat, wat zijn de verwachtingen dan? Nou, uh, dat je, nou je bent heel getalenteerd. Je, je componeert, je speelt, je zingt, je arrangeert. Nou, de, de, je moeder is je manager... Het, het, het is een en al hoop. Je bent bij Paul Witteman geweest. met Matthijs. Je mag hem al gewoon Matthijs noemen. Ik ook. En, <laughs> de, en dan, dan, dan staat heel Nederland klaar van... er is weer een talent geboren. We zijn heel erg op zoek alsmaar in deze tijd naar nieuw talent. Nieuw talent, nieuw talent. En dat ben jij dan ineens. En dan? En dan moet je eerste cd nog uitkomen. Ik heb al een cd uit. Dat is, dat is een concertregistratie. Maar je eerste ja. echte volledige cd ja. moet nog komen. Ja, ik vind wel dat ik het dan echt waar moet gaan maken. Mm -hmm. um, dus mijn plan is nu nog steeds niet overhaast. Want ik neem rustig mijn tijd om mezelf nog te ontwikkelen. Ik, ik wil eerst eerder... even terug naar of je dat voelt, die druk. Of ja, ik dat dat voel. iedereen is met je bezig. Nee. Um, het is wel dat ik bijvoorbeeld vandaag heel zenuwachtig ben. Ik had een persconferentie voor mijn tour. Dacht ik van, oh, wat zullen de vragen zijn? En um, ik denk dat ik de druk pas ga voelen op het moment dat ik daar voor het eerst sta in mijn theatertour... Ik, ik, ja, dan, dan, pof, dan ja. Maar hoe ging het vandaag? Zo'n persconferentie. Ja. Dan zitten die journalisten daar. Ja. En je praat ontzettend makkelijk zelf. Maar als het ietsje dieper gaat. dan moet je ook nadenken wat je zegt. Dat is ook goed. Maar dan, dan denk ik ook. Dan, dan zie je ineens dat het allemaal gaat gebeuren. Wat, wat voel je dan? Maar weet je, weet je wat het is? Ik, ik, heb al, ik heb al zoveel... Um, het, het klinkt gek, hè, voor mijn leven. Maar ik heb best al veel ervaring opgedaan. Want ik, ik treed al op sinds mijn 16e al professioneel. Mm -hmm. Dat is al vijf jaar. Ik heb getoerd al in, in Turkije met mijn band. Ik bedoel, ik ben nooit zenuwachtig als ik podium op ga. Dat is fijn, lijkt me. ja Interviews gaan me... Oké, okay, behalve deze dan. Maar normaal gesproken, best gemakkelijk af. Dit gaat ook heel goed. Maar ja, we ik... proberen echt even erachter te komen ja. hoe het werkt bij je. ja um, Maar die druk... Ik denk dat ik het misschien een keer ga voelen tijdens de tour. Of... Tijdens als mijn debuut uh, studioalbum uitkomt, dan wel. En dan moet je me weer bellen en dan spreken omdat, we verder. Ja, maar omdat je echt dan je, je testimonial afgeeft: van dit is mijn ja. eerste CD, ja. hier gaat het nu ja. om, dan wordt het spannend. Oeh, dum, dum, dum, dum, dum. dum. Dat je zou kunnen zeggen, ik heb heel goed geoefend. Ik heb best veel ervaring voor mijn 21ste. Ik heb getoerd in Turkije. Ik heb er lekker aan gewerkt. Wat maakt het uit? Het is gewoon een cd. Nee, het is je kindje, hallo. Ik bedoel, mijn, in, mijn, uh, mijn cd die ik nu heb, Live aan het ei. Ik was heel zenuwachtig. Maar verkoop is zo goed gegaan. En je leert er ook ontzettend veel van. Ik weet... de. Het meest gaat via iTunes, weet je. Mm. En, en um, nou, dat had ik anders kunnen doen. Maar ik weet door deze nog precies hoe het werkt. Ik heb zelf ook de productie gedaan. Ik heb, ik heb de mix zelf gedaan. En het is je kindje. Je bent er trots op. En als er al één iemand, of er zijn meerdere, nou, nu al paar duizend mensen, je cd dan kopen. Dan, dan voel je alsof je dan een stukje van je kindje geeft. Zeg, alsjeblieft. Ja. Ja, en je voelt je zo trots. en mm -hmm. Of dat straks er nou, weet ik veel, hopelijk 100.000 zijn. Of, of zoals nu gewoon een paar duizend. Je ja. uh, bent gewoon heel erg, überhaupt ook trots dat het erop staat. Dat, dat, dat, ik het kan, dat kan me heb. voorstellen. Dat is waar. Hef, heeft de Voice of Holland al gebeld? Nee joh. Niet? Nee, dat wil ik helemaal niet. Nee, maar los van of jij het wil. Ik denk, ze gaan je wel bellen. Oké, okay, ze hebben me gebeld. <laughs> Echt waar? Ja, Turkije, ja. Ja, iedereen ja. gaat dat doen. En dan... Ja. Waarom doe je niet mee? Want dan ben je in één klap. Nee. Dan zing je iedereen van het podium. En dan? Nou, dan ben je binnen. Doe ik dat nu niet dan? Ik weet het niet. Nu, dan kijken er gewoon drie miljoen mensen naar. je Of vijf of twintig. Of... Ja, maar um, als je er binnen... Ik, naar mijn mening, echt niemand... Uh, want ik, ik vind dat er heel veel goede artiesten uit zijn voortgekomen. Maar naar mijn mening... Um, je hebt natuurlijk wat uitzondering tussen. Als je binnen één week op het puntje van de berg staat... ben je volgens mij ook binnen één week... En beneden gedonderd. En zo kijk je er ook echt naar. Van ik ga niet aan die snelle hyperruggen. Ik dingen kijk ernaar. maar ik ben een van, de, uh, een van de miljoen kijkers. Dat ben nee, ik Nee, ik bedoel, zo, zo, zo neem jij zo'n programma ook waar. Dat je denkt van dat is zo snel ja. voorbij, dat ga ik niet ja. doen. Ja, ja. Dus je bent echt rustig aan het bouwen. Ja, precies. Echt, uh, uh, Weet je mijn plafond steeds verhogen. Hoe mijn uh, voormalige producer Xander Nichting dat zei. Hmm. Rustig aan. En, en hij heeft me onder roede genomen toen ik al 15 was. Ik uh, was steeds jonger, hè? Toen je negen was toch niet. Nee, nee, nee, ik ga niet terug. Nee, ik ben heel erg blij dat het gebeurd is. Want ja. um, het, het is zeg maar, stel je voor, je hebt een. een, een laat ik even praten zoals mijn vader. Dat doet hij ook altijd heel erg um, um, metaforisch. Mm -hmm. um, stel, je hebt een, een, een, een uh, veld. En, uh, of je kan in één keer al oh, je graan zo daar neergooien. En in één keer heb je heel veel mais of zo... Ja. Um, of, of ik uh, doe mijn aardbeitjes hier en ik doe wat pompoen daar en ik doe wat aubergine daar en per jaar. weet je, daar, daar kan je er veel meer verlangen lang, ja, van genieten. Waar, wat een wijze vader heb jij? Ja, hij praat altijd op die manier, echt. Met fietsers op een berg en volk in de lucht, weet je wel. En uiteindelijk, ja, referentie met je leven. Ja. Mooi, ja. wijs. Ja, hè? Nou, nou, begint je theatertour en dat is ja. toch wel een beetje spannend. Mm -hmm. Heb jij nou verder nog een beetje normaal leven op je 21ste? Of is het uh, grote mensenleven echt begonnen? Um, nou. Ik heb wel heel vaak dat ik gewoon uh, niet met mijn vriendinnen kon afspreken. Of dat ik eerder weg moest. Of dat ik maar half luister naar vrienden of familie. Omdat ik gewoon heel veel met andere dingen bezig ben in mijn hoofd en eromheen. Maar mijn moeder zorgt er vooral ook voor dat ik gewoon een dagje soms vrij heb. Zoals morgen. Mm -hmm. en, uh, en dan zie je je vriendinnen ook? Ja, zeker. En wat vinden die ervan, wat jij allemaal doet? Oh, die zijn zo trots. Ja? Ja, die vinden het zo leuk. Het is wat jammer, want ik, zit, ik, heb, ik, heb, ik, ik moet nu echt... Dat vind ik echt heel vervelend. In mijn agenda kijken wanneer ik tijd heb. En dat is wel... In plaats van, ja, kom morgen een koffietje ja. doen. Of kom je mogelijk ja. tegen op straat. Of in de Precies, restaurant ja. van je pa. Of, noem maar op. Ja, ja. Ja. ja, maar ik heb ervoor gekozen. En ik vind het hartstikke leuk. Ja? Ja, en ik heb tijd, joh. Wat, wat is, het, wat is het, de tegenkant nu die je merkt? Dat je denkt, dat is toch niet zo leuk? Dus de één grote um, nu. Nou, ja, ik weet wat als ik. Um, nou, soms, soms is het bijvoorbeeld vandaag heel erg veel stress een persconferentie moet beginnen. Maar... Rennen, rennen, rennen. Ja, rennen, rennen, rennen. Dan denk je van, oh, wanneer houdt het op? Nou, en... om, uh, nee, dit vind ik leuk. Ik minuut. vind het ook leuk, maar op om, om het moment dat je zit te stressen, want je ziet uit je ooghoek dat, dat, dat hij nog een interview wil doen en ja. hij moet weg. En je moet heel snel zijn en je moet heel snel je verhaal doen. En dan denk je van, oh, had ik maar meer tijd. Maar voor de rest is het ook heel erg leuk. Vooral met de bandleden. Ja, ze zijn ook superleuke vrienden van me en de Ja. Ja. Je straalt ook, het is best laat al nu, je hebt een drukke dag gehad. Ja. Je straalt nog steeds helemaal. Dankjewel. Dus dat is wel bijzonder. Je hebt heel veel energie, denk ik. Ja, dat is okay wel, je, je, wel je winst. Mm -hmm. nou, nou, is een vraag die mij eigenlijk vanaf het begin bezig houdt. En dan zie ik jou daar zitten. Je zingt een liedje met een scherp kantje. Je moeder zit erbij, die blikt en bloost wel een beetje, maar loopt niet weg. Op die manier dat nee, ze zegt, joh. Van, wat doet ze nou? Wat, wat zijn jullie thuis? Christen of moslim? Of helemaal niks? Of... Uh, Mijn vader noemt ons Chrislam. Knislam. Van alles een beetje. beetje husselen-musselen. Husselen-musselen. Maar wel, je bent de derde generatie Turkse Nederlander, denk ik. Ja. ja. En, en dan ben je een hele mooie vrouw. Ik, ja. ik heb hier je nieuwe poster. Maar ik zal hem even uitrollen. Dankjewel. Nou, daar sta je op in een, ja, hoe moet, in een schitterende rode jurk. Ja, een soort petticoat. Eh. Ja, een soort petticoat. Uh, decolleté overflaké, nou. Blote armen. Je, eil, dus het is, ja. je laat echt wel zien hoe, hoe mooi je eruit ziet. Nou, dankjewel. Ja, wat, wat vind, vind, vindt jouw familie in Turkije hiervan, bijvoorbeeld? Nou, uh, geloof me, ik weet niet of jij ooit in Turkije de televisie hebt aangezet. Maar ja. dat is een en al een beetje Italiaans-achtige taferelen. Dus ik zie er wel echt een beetje, denk ik, gewoon normaal uit. Ik bedoel, ik, ga, ik, ik verkoop, een, als ik het heel zo plat mag zeggen, mijn uh -huh. muziek en mijn kunst. Ik verkoop niet, uh, weet ik veel. Nee, je ziet er mijn prachtig uit. Mijn uiterlijk bij wijze nou, van. Nou, ik bedoel, het helpt nou, natuurlijk wel kijk, dat je er helemaal uit ziet. Dat, dat is ook een echte punt geweest. Ik, ik, heb, uh, ik heb gewoon heel vaak gehad dat ik dacht: ik treed op met de spijkerbroek. Mijn violiste daartegen is wel hier geboren, ook als een, um, een beetje gastarbeider, dus een klein kind. Mm -hmm. en, maar die is later opgegroeid in Turkije. En daar heb je totaal andere normen en waarden qua uiterlijk. Ze zegt tegen me: We gingen voor het eerst optreden, je gaat toch niet met dat spelen? Ik zeg. Ja, hoezo? Zo doe je toch niet, toch met je mijn kop op. En, en sindsdien, vind ik, het... uitzien, ja, ja. sindsdien ja. vind ik het gewoon echt leuk om samen met haar dan jurken uit te zoeken. Oh, dat vinden we zo leuk. Ja, je hebt natuurlijk ook een hele grote stroom. Uh, Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders. Ja. Die gaan nu tegenwoordig vrijwillig hoofddoeken dragen. En die, die, die, nee. die, die willen zichzelf niet laten zien. Hoe, hoe kijken die naar jou, weet je dat? Ik heb, ik heb er één, ik heb er helemaal niks. Ik er iedereen moet maar doen met ook. Toe, weet kijk je maar, maar hoe maar ze, ze naar ze, je? Ik heb, ik heb nog gisteren nog een meisje gehad op Facebook. Ik weet even niet meer de naam. Maar mm -hmm. die, die is zo lief. Die heeft dan uh, voor mijn kaart gekocht uit, uh, voor mijn optreden in Rotterdam. En die stuurt me een e-mail. Vind ik hartstikke leuk. En wat maakt het nou uit hoe ze eruit ziet. Of ze, of ze nou een piercing in haar lip heeft of een hoofd kop heeft. Nee, maar ik ben zo benieuwd hoe zij naar nou jou kijken. Vinden ze jou dan, ze dan stiekem hartstikke leuk. een voorbeeld? Of vinden ze het toch moeilijk dat je zo vrij bent? Dan zou je een keertje zo iemand hier moeten uitnodigen. Maar daar dat, dat, dat let je gewoon niet zo op? Eén, ik weet niet wat zij over mij denken. Omdat ze allemaal verschillende personen zijn. En je het niet over één berg kan gooien. Omdat ze allemaal, voor ongeluk misschien, hetzelfde eruit zien. Ja. Omdat ze een hoofddoek hebben. Mm -hmm. En twee, ik, ik ga daar niet over. Maar... Ze mogen denken over wat ze willen. Nee, maar dat is leuk om te weten. Vinden ze dat nou, een juist denk, spannend? Als één of... zo'n meisje een kaartje voor mijn concert komt. Dan vind ik het superleuk. Superleuk, kom maar, welkom. Als je tour begint, hè? Ja. Wat, is, wat is je openingsnummer? Dat weten we nog niet. Dat zat ik vandaag nog met de drummer te bespreken. Uh, drummer kan han, er moeten heel veel dingen in samenspraak. En het moet iets funky worden, echt zo'n binnenkomen, weet je wel. Heb je iets in je hoofd? Pretty baby. En dan zing ik wel tegen het meisje met de hoofddoek. Pretty baby. Ja, is wel leuk, ja. Ja, toch? Ja, je kan heel mooi zijn in het zo? En het meest gevoelige moment? Um, dat Turkse nummer. Als dat begint, dan hebben we met de violisten een prachtige solo, um, een solo uitgespeeld. En ik speel maar één noot, constant maar één noot. En zij gaat daaroverheen, jongen. Echt, ze laat de viol huilen. Ik weet nog, er stond een keertje mezelf met de tranen op het podium. Ik zeg, kind, doe normaal. Ja, maar dan werkt het wel. Prachtig. Ja, dat is super leuk. En jouw, in een theatervoorstelling zit een Spanningsboog. Waar, waar, waar zit jouw zwaartepunt van de avond? je zegt, daar moet ik naartoe werken. En... Nou, ha Haal ik hem elke avond? Um. Ik uh, denk het wel. We hebben, we hebben denk ik rond uh, 70% van, van, van uh, het concert. Hebben we echt super leuke nummers ertussen zitten. Waar mensen echt los kunnen gaan. En ik zelfs. Ik, ik heb foto's joh. Ik heb ze gezien. Ik denk doe even normaal. En is, dan denk ik weer aan dat tweejarige kind. Dat zo gek staat te dansen weet je wel. Als je dat volgt. Nou lijkt me dat geweldig. Ja het ziet er wel grappig uit. Maar dan uit. komt er vast een zwaartepunt ergens. Ja zeker. En, en wat ja. is dat? Dat uh, zou dan dat nummer zijn. Met dat meisje wat over. Dat moord weet je dood gaan. En dat hele zware leven. En dan ook het Turkse nummer erbij. Mag ik een en... heel klein stukje horen van het, van het zware nummer? Ja? Oké. Okay. misschien heel hoor. moeilijk om dat zo'n één klap uit je hoge hoed te toveren, maar een heel klein stukje om te, om te horen hoe jij heel serieus klinkt. Wrong, I'm let me go Before he learns how to cry Round my midnight Make me believe That this ending is for all the ones who knew how to love the ones who knew how to fall I am wrong but I'm burned let me go before he learns how to cry Run. Met Poeh. Okay. Weet je nog waarom je dat geschreven hebt? Um, oh, wacht. Je bent er bijna. Wacht even, hou vast. Ja, je zit klem in een soort. Oh. Ja, tussen een microfoontje, okay. daar ben je weer. Um, hoe ik dat geschreven heb. Waarom? Het was de aanleiding. Ja, ik had op een gegeven moment, hè, rond mijn negentiende, ik dacht van. Uh, je zag al die dingen op tv met al die bommen en zo. Ik dacht, Jezus, stel het is zo afgelopen. En dan? Ik dacht, nou, of ik moet uh, een, een, een heel goed afscheidslied schrijven voor de mensen waar ik van hou. En uh, toen dacht ik, van nou, ik ben zo uh, creatief. Nou, ik, ik verzin mijn verhaal er wel omheen. En, en ik heb daarnaast ook nog een ander nummer geschreven, Arm Memoirs. En dat gaat dan over, onder andere over mijn uh, uh, vriend en ik dan. Uh, wat nou als we tachtig zijn en. Je weet toch wat mensen schrijven? Mijn maars wil ik ook gaan doen. Dat is ook cool. <laughs> en, dan, um, en dat nummer, dat, daar beschrijf ik ook... Wat, wat je laatste woorden dan zou moeten zijn. Ja, je weet me nooit, weet je wel. Mm -hmm. Misschien ben je morgen gewoon weg. Dan moet je toch wel iets leuks achterlaten. Is dat zo? Ja. Ik denk dan altijd van, nou, dan ben ik toch weg. Dus dat is niet zo Nee, erg. dat is niet. Ik kan beter nu maar iets leuks doen. En, uh, Voor nu. Ja, ik heb ook wel heel veel plezier hoor. Ik vind het wel fantastisch hoe snel je... Hem... Je metamorfose doet van iemand die hier 21 is. Heel onbevangen zit te praten over het leven. Ja. En dan daar gaat zitten. En dan zo'n heel mooi nummer zingt. Dat is echt heel, heel bijzonder. Nou, nu moet je nu in mij ook. Ja dat, is, ja, dat vind ik prachtig. Dank nou zeiden we net van, uh, we doen het rustig aan. We gaan niet aan alle talentenjacht talentenjachten meedoen. En, ja. uh, we gaan het rustig opbouwen. Is, is er een plan? Waar moet het allemaal naartoe? Nou, um, ik wil graag um, mijn tweede cd uitbrengen live van het einde, daar ben ik echt heel trots op. Dus um, je neemt er zo eentje mee, hè? Ik vind het leuk. Ja, ja. graag. Ja, tuurlijk. En, um, dus ik begin uh, volgende week met uh, gesprekken met producers. Ik ben uh, volop aan het schrijven. Mm -hmm. Dat lijkt me heel erg leuk. In uh, 2012 uh, um, zijn er uh, Betrekking tussen Nederland en Turkije die bestaan 400 jaar. Ja. En uh, omdat ze er heel veel uh, leuke culturele dingen willen en ik hier geboren ben en ook Turks ben. Heb je er uh, ook eindelijk eens lol van? Ja, ja. nee, ja. ik heb er altijd lol van. Ik, ik ben gek op mijn Turks. Ik bedoel roots. ik voor die voor die uitwisseling. Ja, oh, ja tuurlijk. Dat en is, um, uh, ik ga um, wat al zeker is, ik ga met het Concertgebouworkest en met Mark Rutte ga ik, uh, naar uh, Turkije. Dan gaan we daar een leuk concert geven. In één zin is dat heel bijzonder, dat snap je. Ja, dat vind ik heel, ja, dat, heel dat, erg leuk. Dat Mark Rutte ook gaat zingen, hopelijk. Nou, ik denk het niet. Nee, het is me ooit gevraagd of ik met hem wilde spelen. Maar uiteindelijk had hij te druk. Gelukkig. Dus dat ging niet... Uh... Laten we dat zo Hij houden. speelt goed hoor. Oh, hij speelt een instrument of zo? Hij, ja, hij wilde de concert... Toch nee, hij wilde de concert... Pianist? Pianist oh, oké. Okay. De... Ja, ja. Oh, oké. Okay. Nou, als hij maar niet gaat zingen, want dat lijkt me niks. Okay. Dus jij gaat, gaat dat soort dingen allemaal doen en dan komt je eerste cd uit? Ja, heel graag. En ik wil deze tour heel leuk gaan maken. Ja. En dan door Turkije heen. En waarschijnlijk komt... Uh, Ga ik weer naar Suriname. Daar heb ik hem vorig jaar maart ook gespeeld. En dan Brazilië. En in deze tour gaan we ook nog naar Duitsland en België. Trek, trek, trek. Ja, leuk, hè? Ja, dat is ontzettend leuk. Ja. En zijn er mensen die jij, want dat hoort er dan eigenlijk bij bij de volgende stap, denk ik... Ja. die jij gaat uitnodigen om nummers voor je te schrijven... of om samen met je te spelen, of dat soort dingen te doen? Oh, daar heb ik niet echt over nagedacht. Er is vast wel iemand in de wereld waarvan je zegt, nou, daar nou eens... Um, ja, misschien Melody Cardo. Oh, zij schrijft zulke mooie nummers. En ook heel erg... Uh, zij heeft ook die twist waar ik er heel veel van hou. Van. En heel vrolijk. Maar soms ook echt heel serieus. En, heel en ook liefde met een ja, scherp randje. Zij is ook een grote inspiratiebron geweest voor mij. Mooi. Ja, hè? Goh. Goh. En als het nou aan jou ligt en je mag kiezen... waar breek je dan het liefst door? In Turkije definitief of in Nederland? En je moet kiezen? Nee. <laughs> Kies niet. Ik ga echt niet kiezen. Nee, dat is alsof je maar, vraagt je vader of je moeder. Ja, dag. Maar dat, dat, want je zingt nooit in het Nederlands en wel in het Turks. Ik zing het meest in het Engels en dat is internationaal. Ja. Uh, dus dan wordt het, dan wordt het maar gewoon Amerika of zo. Hè? Nee, waarom moet je dan naar de wereld weer opsplitsen? Dat hoeft toch helemaal nee, ik kan, niet? Ik kan me zo voorstellen dat je denkt: ik heb, ik heb twee dingen in mijn leven die heel belangrijk zijn: Turks en Nederlands. Wat en... nou als ik zeg Afrika, wat dan? Ja, dat vind ik een heel mooi continent. Oké, okay, Afrika. Ja? Ja. Is daar, ligt daar de toekomst, denk je? Nou, zoals het nu gaat. <laughs> <laughs> nou ja, weet ik niet. Noordpool, ja? Yeah? Nou, nou ja, dat hebben we het gisteren uitgebreid over gehad in de Silent Snow film. Dus... Oh ja. Nou, nou is dit een uh, avondprogramma? Ja. En we zijn bijna aan het eind. Oh, jammer. Ik zou het heel mooi vinden als jij nog even gaat zitten waar je zat. Oké. Okay. En of je iets van een heel klein slaapliedje kan doen. Oh ja, ik weet wat ik ga doen. Oh, echt? Maar heel kort hè? Ja, ja. En dat niet iedereen in slaap valt, maar alleen het idee. Stars shining right above you. Night breezes seem to whisper. I love you. Birds singing in the segmont tree. Dream a little dream of me. 99, thank you, arms. Dream, dream Ga je, je dan heel langzaam doorspelen? Okay. Dan... Uh, het is echt de, de, de meest intieme afsluiting die we van dit programma uitgemaakt hebben, denk ik. Oké. Oh cool. Ik zie jou spelen en dan zeg ik ondertussen dankjewel, Carse Donbis. Veel inspiratie en ik hoop dat je heel veel Nederlanders... van alle rangen en standen gaat betoveren met je muziek... en de, daarna de rest van de wereld. En dan zijn we toch weer een beetje terug bij het begin... naar al die hoge verwachtingen. Dat het maar heel mooi en goed met je mag gaan. Ik ben het volgende uur weer bij u terug. luisteraars en dan wil ik met u thuis praten over talent... Karsje heeft heel veel talent en ik wil van u weten... wat is uw grootste talent en hoe gebruikt u dat in uw dagelijks leven? Uw eigen grootste talent, hoe gebruikt u het? Bent u een geboren vredestichter? Bakt u de lekkerste taarten voor de hele buurt? Kunt u liegen zonder een spier te vertrekken? Kunt u mooi voorlezen? Als u wilt bellen, dan kan dat nu al op 0800 1121. Dat is helemaal gratis. Of u mailt naar casaluna.ncrv.nl. We zitten klaar voor uw telefoontje. En Karsje die... Speelt heel langzaam het programma uit. Is dat de laatste hoge noot? Ja, wacht nog een keer. Dat is hem? Ja. <laughs> maar nog mooi. één keer. Wat een mooie noot. <laughs> Hoi, hm. laten hem uitsterven. Vel de mensen. Dankjewel. Alsjeblieft. <laughs> uit de radiobibliotheek.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 Hij is, zoals de filosofen dat noemen, een existentiële buitenstaander. Toch heeft hij zijn leven lang zijn rol meegespeeld in de ambtelijke tredmolen. Van de een op de andere dag heeft hij echter ontslag genomen als ambtenaar. En sinds die dag draagt hij ook geen sokken meer. Hij zegt dat hem de schellen van de ogen zijn gevallen... toen hij in een steegje van Scharlo geconfronteerd werd... met de schaamteloosheid van een spiernaakte, oude, verlepte negerin. Een raar verhaal. Enfin. Nu is Dianklo door de eilandsraad afgevaardigd... om financiële hulp te brengen naar het eiland Santa Maria dat door een aardbeving is getroffen. Maar de landbestuurders zijn zeer bezorgd... dat het geld in handen zal vallen van de communistische guerrilla. Je moet me helpen, beste man, om de opdracht van het comité te interpreteren. Het is me uit de notulen van de raad niet precies duidelijk... wat ik wel en niet met het geld mag doen... Mag het bijvoorbeeld worden besteed om door militairen tot puin gebombardeerde huizen of kerken te helpen restaureren? Mogen kinderen van wie een arm of been is afgeschoten ook profiteren van de edelmoedige gesten van onze bevolking? Kan de dakloze weduwe van een Guardia Nacional met haar zeven creperende kinderen aanspraak maken op onze caritas? We moeten de zaak principieel benaderen, Jean-Claude. Ik ben het volkomen eens met de heer Caprissol. Een aardbeving is apolitiek. Dat wil niet zeggen dat God niet hardnekkig stelling heeft genomen tegen de goddelozen. Ga toch zitten, Gianclo. Laten we God alsjeblieft uit de lokale politiek houden. De Raad heeft op de wat onbeholpen wijze die je van deze eenvoudige lui mag verwachten... toch een politieke uitspraak gedaan... Als jurist kan ik het sentiment van de meerderheid van de Raad het best zo omschrijven. Wat als causa directa van de aardbeving aangemerkt kan worden, komt voor de hulpverlening in aanmerking. Oorzaak en gevolg. Aardbeving, ramp. Bam, bam. Juist, maar meneer de voorzitter, vertel me, hoe moet ik in een land waar langzamerhand alles in puin ligt, waar een... De deel van de bevolking op de een of andere manier is getroffen, hoe moet ik daar de aardbeving met chirurgische precisie uit de totale chaos snijden? Vertel me dat eens, voorzitter. Kom nou, Gianclo. Puin veroorzaakt door een recente aardbeving ziet er heel anders uit. Het is vers. Let op de scheuren in de fundamenten van gebouwen. Inspecteer de barsten in de muren. Kijk naar de kleur van het cement. Snuif de lucht op. Ruik je de kruiddamp of de ingewanden van de aarde? Let op opengereten straten en verschoven lantaarnpalen. Uitstekend. Uh, nog een kleine praktische vraag dan. Hoe constateer ik dat een dode of gewonde... door de aardbeving is getroffen en niet door de revolutie? Neem je me in de maning of hoe zit dat, jean -Claude? Iemand die door een aardbeving is getroffen, die heeft een verpletterd been... of een in elkaar gedrukte borstkas. Een slachtoffer van een revolutie is aan flarden geschoten. Door granaten uit elkaar gerukt, door een bom in een gehaktbal veranderd. Jezus Christus, Jan gebruik je common sense. Ik heb nog één pijl op mijn boog... maar de punt ervan is zorgvuldig in gif gedoopt met de perverse onschuld van de provocateur, zeg ik. Aangenomen dat heel Santa Maria als één grote ramp aangemerkt kan worden. Zou het dan niet beter zijn onze bijdrage aan Monsignor Quivado te geven... en om hem te laten beslissen hoe deze besteed moet worden? Het is natuurlijk een onmogelijke taak... om als een bloedhond achter de aardbeving aan te snuffelen... Wat is uiteindelijk voor die arme drommels het verschil? De voorzitter blijft met één been in de lucht staan... en zet het uiterst behoedzaam neer. Met zijn vuisten in zijn zakken gebald... zijn spieren in de onderarmen samengetrokken... loopt hij behoedzaam naar me toe. Haal het niet in je blote hersenen... om de bijdrage van dit volk aan de communisten cadeau te doen. Als je dat doet, Jean Gianclo dan kan ik je persoonlijk verzekeren dat de hell will break loose. Als onze actie ook maar in de verste verte de indruk zou wekken... van solidariteit met de guerrilleros... dan zijn de gevolgen niet te overzien. Dan kunnen Shell en de Lago verder fluiten... naar contracten voor olieleveranties naar Amerika. En wat betreft Monsignor Quebado... met alle respect voor de katholieke kerk... deze man is zo links als een deur en dus alleszins suspect werk via de regering en het internationale Rode Kruis. In godsnaam, jean schop de boel niet in de war. Mijn missie hangt aan een zijden draad. Zoveel is wel duidelijk. Dus ik stel de voorzitter gerust met de krankzinnige mededeling... dat ik onze gaven naar het volk van Santa Maria zal brengen maar er zorgvuldig voor zal waken... dat ze niet in de handen van het volk terechtkomt. Iedereen in de familie is tegen mijn avontuur gekant. Mijn broer zegt... die shitheads willen je een hak zetten. Ze zetten je op een gammele ferry... die elk ogenblik in brand kan vliegen. Ze sturen je de mist in. fuck 'em, Dianclo. Laat ze zelf gaan. Gisteren bij Britje. zei Jonas Zita. Als ik geweten had dat ze het Janklo zouden sturen... zou ik niet aan de inzameling hebben meegedaan. En hij zei... Ik, ik dacht dat ze die rommel met de post zouden sturen. En Jean-Rebecca dacht dat het een grap van de krant was... om je belachelijk te maken. Zo denkt men erover, de Janklo. Ik zie het ook niet zitten. Maar je moet het zelf weten. Omdat iedereen er tegen is besluit ik te gaan. Allereerst naar het consulaat van de Verenigde Staten van Amerika. Jazeker. De jonge viceconsul, afkomstig uit een zuidelijke staat van het land... ontvangt me hartelijk. Yes, sir, Mr. De Vera. I heard all about you. I sure hope you can find a goddamn place. But I wish you luck, cause believe me, you're sure gonna need it. Nou. What can the good old US of A do for you, Mr. De sir? Zorgvuldig ervoor wakend dat ik de stroop niet te dik om zijn mond smeer, vertel ik de jonge diplomaat dat ik een groot bewonderaar ben van de American way of life. Hoezeer ik het waardeer dat zijn president Reagan, Mr. Reagan, erop toeziet dat er in onze kontrijen geen subversieve en goddeloze regimes... voet aan de grond krijgen. Ik zeg, gezien mijn niet-ongevaarlijke tocht naar de asshole of the universe... wil ik u vragen om een recommendatiebrief van de consul-generaal... waarin het democratische karakter van mijn missie duidelijk naar voren komt. Ik wil niet graag als Pinko gebrandmerkt worden, leg ik uit. En dan heb ik nog een... Heel persoonlijk verzoek, zeg ik. Als bewonderaar van Mr. Reagan... zou ik zo graag een portret van hem willen krijgen... om hem op te hangen in mijn kajuit. De jonge viceconsul consul denkt even na. Zijn lichtblauwe ogen zo vlak als het glas op de bodem van een bierfles. God dang, it's so good to hear we got some friends in this part of the world. Just one minute, Mr. De Vure. Na een goed kwartier komt hij terug met een glanzende rol karton onder de oksel. Hij ziet er verhit en geïrriteerd uit. Hij knabbelt aan de nagel van zijn duim. Oh shit, zegt hij. These fellas don't trust their own man, I tell you. My boss says that your own country should give you the letter of recommendation. I told him, with all due respect, Mr. De Vura, No what good would a letter do from a place nobody ever heard of but no use arguing with that guy I got your picture though Mr De Vera signed with one of the machines they got to make it look real Ik sta naar de beeldenis van de 72-jarige halfbakken filmster en huiver bij de gedachte dat in zijn hand genoeg kracht ligt om de hele wereld op te blazen maar ik bedank mijn jonge vriend hartelijk en verlaat het consulaat. In de daaropvolgende dagen verzamel ik zo een aantal portretten. Door een vakbekwame ex-delinquent laat ik een paspoort maken... met een heel brede rand, zodat ik alle foto's... in één oogwenk van volgorde kan laten veranderen. 1. Mr. Reagan. 2. Generaal Omar Amerigo... Hierbij heb ik het onderschrift, de Butcher of Santa Maria, natuurlijk weggeknipt. 3. Bisschop Vicente Quevado. Het onderschrift, is de bishop a communist met een schiermes verwijderd? 4. leider Juan Bocaranda, De tekst, A New Threat to Our Freedom, ligt in de prullenbak. Mijn hele leven heb ik spelletjes gespeeld. Hierin ligt wellicht mijn enige talent. Mijn plan mag niet mislukken. Ik zal ze allemaal voor een verrassing plaatsen. De mensen die menen dat de wazige best mag gaan... omdat het er toch geen donder toe doet. Want mijn doel is helder. Ik ga naar Santa Maria om geld en goederen in handen van het volk te leggen.